De Radio 1 Sportzomer. Herman van der Zand en Robert Meden. Ja Het laatste uur weer van deze Sportzomer. Dinsdag de 24 juli. En met dit uur echt de reportage uit het Olympisch Dorp. En strandtenthouders, die kunnen nu eindelijk geld verdienen. is het NOS Nieuws, hier is Freddy van Tijn. Niet alleen bewoners van de wijk Kanale Eiland in Utrecht klagen erover dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden door Mitros en de gemeente Utrecht over het aangetroffen asbest. Ook de politie noemt de informatieverstrekking gebrekkig. Agenten werden opgetrommeld om Kanale Eiland af te sluiten en te bewaken, maar over de gevaren van het asbest kregen ze niets te horen, zeggen ze. In de wijk is geen nieuwe verontreiniging gevonden. Op straat bij de flats aan de Stendelaan ligt geen asbest... en ook de lucht in de omgeving is asbestvrij. Eerder is wel asbest gevonden in portieken en op balkons van de flats. De gemeente Utrecht, woningcorporatie Mitros en de arbeidsinspectie... werken aan een plan van aanpak voor het saneren van de flats. Als dat klaar is, is duidelijk wanneer de bewoners van 174 ontruimde woningen... terug naar huis kunnen. De grote bosbranden op de grens van Spanje en Frankrijk zijn onder controle, zeggen de autoriteiten in de Spaanse regio Catalonië. Het kan nog tot vrijdag duren voor het vuur is gedoofd. De branden ontstonden vermoedelijk doordat een sigarettenpeuk in een droge berm was gegooid. Een Catalaanse minister roept mensen daarom op foto's te nemen van mensen die sigarettenpoken uit hun auto gooien. De bosbranden hebben aan vier mensen het leven gekost. Zes mensen liggen in het ziekenhuis met brandwonden. Eén van hen is er slecht aan toe.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 Het ministerie noemt de staking onverantwoord en roept werknemers op om niet te staken op een moment dat de ogen van de wereld op Groot-Brittannië zijn gericht. Het weer. Vannacht koelt het af tot de graad of 15. Morgen en overmorgen weer zonnig en warm. Het wordt dan van 23 graden aan zee tot 29 in het binnenland. Aan verkeersinformatie door werkzaamheden staat er file op de A58, vlissingen richting Breda, tussen Hogerheide en Heerle, 5 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Tot 11 uur de Sportzomer van de Radio 1. Met hier aan tafel. Hel Helman de Peris, VVD-Kamerlid en, VVD en oud-Olympier. Schrijfrechter. Als ja. Carol ja. Taten, ook oud-Olympier en oud-hokkier. En Maarten Zegers, oud-Syriër. Tenminste, hij mag voorlopig het land niet meer in. Hier zijn Herman van der Zand en Robert Meder. Ja, normaal gesproken is het Olympisch dorp het uh, exclusieve domein van de sporters en hun begeleiding. En medisch afgesloten van de buitenwereld. Maar vandaag gingen in Londen de poorten van het dorp voor even open. Zo kon verslaggever Edwin Cornelissen een kijkje nemen in het uh, complex. Dat plaats biedt aan 16.000 bedden, 21.000 kussens en 170.000 kleerhangers. Voor een select gezelschap mediatoeristen. Sorry, do you know, is this a guided press tour? Of can everybody do what he wants? De Olympic Village Media Tour. En u mag mee. Maar we moeten wel eventjes de bus in. En we zijn niet de enige. Media, dus uit diverse landen. En eerst rijden we een rondje over het Olympisch Park. Kijk, daar ligt het Olympisch Stadion. En daar aan de linkerkant. Dat karakteristieke golvende dak van het Olympisch zwembad. Ja, onze Russische vriend begint te stuiten, want die ziet daar in de verte opdoemen de flatgebouwen die het Olympisch dorp vormen. Maar om daar binnen te komen is nog bepaald niet makkelijk. Security, veel tralies. Je, nee, daar een blok met de oranje balkons en uh, daar treffen we dan ook Jeroen Bel van de NOC NSF. Uh, ja, hoeveel Nederlanders zijn er eigenlijk op dit moment in het dorp al? Uh, ik schat dat het er rond de 100 zijn, inclusief begeleiding. Dus uh, verre van compleet inderdaad nog, want ja, uh, het reist af en aan hè? Ja, het blijft nou, dat is natuurlijk het, het voor of het nadeel dat je natuurlijk in, uh, zo dicht uh, bij Londen zit vanuit Nederland. En uh, het hangt er vanaf welke week je sport zit. Tweede week zit atletiek bijvoorbeeld, dus de hele atletiekploeg is er nog niet. Dus uh, die komen uh, ja, medio volgende week. Wat is jullie indruk van het dorp? Goed, uh, buitengewoon goed. Sfeervol, goed ingericht, de faciliteiten zijn goed. Het is compact, het is dicht bij elkaar. We hoeven niet ver te lopen. Dus ja, al met al. En als je kijkt naar die appartementen, ja, die zijn gloednieuw. Dus daar zit niet zoveel verkeerd samen. Hallo. More press. More press. We komen terecht in een werkelijk enorme tent. Dit is waar de sporters kunnen dineren. So we're in the main dining hall in the village. Which is certainly a main dining hall, hè? Yeah, it's pretty huge. I mean, it's... Enormous. So, how many meals a day, for example, you have here? So, on the busiest days we'll serve about 60,000 meals. Kijk, op de drukste dagen worden hier meer dan 60.000 maaltijden geserveerd. You come here anytime, day or night, you'll find people eating. En noem maar een cuisine en ze hebben hem hier. Yeah, so we got food from all over the globe, all over the planet. Als we nou even genoeg hebben van het harde trainen en de wedstrijden, de sporters, en even willen ontspannen, dan is daar de Globe. It is the globe where the excitement happens. De the excitement, which is the games, football games, Wii machines, pool tables. Met jukeboxes, 10 miljard tafels en tafelvoetbal is dit especially for voor de atleten who are done, who are ready? It's for all of them and who are preparing to be ready, obviously for um, for gold we hope. <laughs> De Nederlandse sporters laten zich niet zien en houden eigenlijk bewuste kaken wat op elkaar. Dat is wel anders met de Canadese basketbalploeg. De dames poseren in het centrum van dit Olympisch dorp, een groot grasveld met de op, natuurlijk die Olympische ringen. Ze moeten even springen voor die ringen tot hilariteit van de dames zelf. Ah, wel een middagbed en dan de outsiders erlangs. Absolutely. Wat vinden ze eigenlijk van het dorp? Um, this is my first time being here and I hear a lot about the Olympic village and coming in and seeing this it's a, it's a really nice. It's a comfortable place for an athlete to be. Yeah. Nou, en wie komen we daarna tegen op een van uh, de grasvelden? Een man met uh, ja, wat heeft hij daar op zijn stropdas? Oh, this is the mayor badge. I'm the mayor of the Olympic Village. Ah, de burgemeester van het Olympisch dorp. Basically, my job is to welcome the athletes to the village. En ja, de reacties vertelt de burgemeester. Die zijn voor ons nog overweldigend. Well, wat say what we did was put athletes at the heart of everything we do. So every part of the design, whether that's their accommodation or their recreation, they designed it. Goede feedback dus van de atleten. Die voor een deel ook zelf hebben mogen meedenken over de aanleg van dit Olympisch dorp. En ik denk the feedback I've had has been amazing. They really have, they love it and they're really enjoying it. And I say a little bit of sunshine helps as well. Ja. Je hoort dit voorbij komen. Heb je er dan ook beelden bij? Ja, herkenbaar. Ja. Drie spelen meegemaakt. Ja. Nou ja, het grappige is dat, of het grappige, de hockey is altijd eigenlijk vanaf dag één tot en met de ene laatste dag. Um, dus de opening is vrijdag en de eerste wedstrijd is zondagochtend bijvoorbeeld. Dus wij zijn het hele toernooi bezig. Dus hè, wat, wat er ook gezegd werd, de eerste week is die en de tweede week komt die pas binnen. Wij zitten daar vanaf dag één tot en met einde. Dus al die extra faciliteiten, daar ga je ook niet echt voor je plezier naartoe. Als je het wel eens een uurtje vrij hebt, dan ga je daar rondje lopen. Maar je ziet wel onder andere in die, in die eetzaal, waar inderdaad ook een McDonald's hoek is, in het begin is dat rustig, maar ja, na dag één zijn een heleboel atleten zijn gewoon klaar, die zijn uitgeschakeld, of, of, of wat dan ook. En die blijven dan die hele periode in het dorp. Dus er komt op een gegeven moment een hele andere sfeer van, van mensen die klaar zijn. En die... Maar Heb je daar last van ook? Ja, nou ja, last van. Uiteindelijk sluit je daar wel vanaf. Maar dat, dat merk je wel, ja. Dat merk je wel. Aan de sfeer ook en aan, aan, aan dit soort centra. Zoals ze zijn, zo'n doom waar alles bij elkaar kwam. Ja, daar is de sfeer natuurlijk wel anders als dat vol is met atleten die klaar zijn. Of dat je nog midden in je toernooi zit. Nou, hoe merk je dat dan? Want uh, ik heb begrepen dat als ze eenmaal hè, na zoveel jaren... Ja, dan, dan gaan dan mensen veel meer los. Dan, ga, dan ja. gaan ze echt los. Ja, dat merk je ook in die eetzaal. Ik bedoel, dan wordt er ook niet meer op dieet en op gezonde voeding. Ge dan ben je gewoon klaar. En dan is het gewoon huppakee, lekker feesten. En uh, en moet en en naar... over straat lopen. Uh... Nou, dat, dat, dat nou niet zozeer. Want iedereen respecteert ook nog wel dat er een heleboel atleten zitten die wel moeten sporten. Maar je merkt gewoon wel gedurende het toernooi dat er een heleboel klaar zijn. En ja. daar het liefst zoveel mogelijk wedstrijden nog bekijken. En, en dat die sfeer anders wordt. Dat die focus ja. niet meer door iedereen om je heen gaat. Ja, zijn er ook wordt. aparte regeltjes dan? Uh, iedereen moet voor tien. Uh, rustig zijn? Of... Ja, dat kan ik me niet zo heel erg meer herinneren. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat, dat, dat wel de afspraak was in het de, in de dorp. En in de, in, de, in, de, in de gebouwen waar hij sliep. Ja. Ja. Ja, het feit dat die hoop Solo, hè, die keepster, nu zo uh, uitgebreid zit te vertellen. Dat het uh, orgies, en uitgebreide feesten, weet ik wat allemaal, hoe het er allemaal aan toe ging. Uh, zoals ze naar buiten treedt nu om daarover te vertellen. We hadden Troy Douglas hier en toen maakte er een beetje een gebbetje van: klopt dat nou? Toen zegt hij: het is not done om daarover te praten. En zegt, we hebben een bepaalde lijn, en ja. dit is de lijn. Ja, dat klopt. Ja. Is dat zo? Ja, en het is helemaal niet nou dat ik helemaal vol zit met verhalen of zo... maar ja, dat is, dat is natuurlijk interessant misschien om daar wel naar te luisteren... maar dat is niet... Ik bedoel, het belangrijkste is dat je daar met elkaar bezig bent. Het is ook zo, op een gegeven moment is het klaar... en dan, dan is dat dorp natuurlijk nog steeds zo mooi bijzonder. Alleen als je daar niet meer zit om alleen te presteren... dan ga je gewoon andere dingen doen. Dus dan is het meer feesten en vrij en leuke dingen... Alleen ja, nogmaals, ik ben altijd blij dat wij vanaf dag één tot en met het einde ja. bezig zijn. En dat we ons niet ook zo misschien een beetje doelloos daar hoeven te vermaken. Ja, maar het zijn van die, van die dingen die je niet opschrijft qua afspraken, maar uh, dat zijn ja. ongeschreven wetten, van, daar praat je niet over, klopt dat? Nee, je bent en blijft natuurlijk alleen atleet en je deelt wat samen en daar uh, ja. komen altijd wel de dingetjes naar buiten. En dat is ook helemaal prima, er is niets mis mee. Maar, uh. Nee, ja, dat vind ik ook nog niet interessant eigenlijk. Ja. Belangrijk uh, voor iedereen die uh, het Olympisch dorp in wil... is uh, dat ze daar überhaupt komen. Groot-Brittannië ja. binnenkomen. Uh, er is staking, staat een staking van grenswachten aangekondigd. En de Britse regering wil dat die staking wordt verboden. Dat dreigen dus grote problemen voor de Spelen in Londen. Nog voor uh, de openingsceremonie contact met uh, consument Arjen van der Horst in Londen... die je de komende tijd uh, druk gaat krijgen. Goedenavond Arjen. Goedenavond. Ja, kan de Britse regering een staking zomaar uh, verbieden? Nee, dat kan niet zomaar. Want dit, uh, dit land heeft ook uh, het recht op staken natuurlijk. En uh, het geldt, er gelden wel een aantal regels voor een staking. Dus er moet een stemming zijn binnen de vakbond. De leden moeten stemmen. Er moet een meerderheid voor zo'n staking zijn. En dan is er een bepaalde periode die ze in acht moeten nemen... voordat de staking daadwerkelijk gaat beginnen. Nou, de regering zegt... de regeltjes die zijn niet goed in acht genomen door de vakbonden. En dat gebruiken ze nu in een kort geding om te voorkomen dat die staking donderdag doorgaat. Ja, dus, dus ze zeggen dat de vakbond zich niet aan zijn eigen regels heeft gehouden? Dat klopt, ja. En we weten dan niet precies waar ze op doelen... maar dat kan bijvoorbeeld zijn uh, dat, uh, dat die tijdsperiode niet in acht is genomen. Dat is wel eens eerder gebeurd, zoals vorig jaar... een staking van lera leraren tegengehouden. Uh, maar we weten nog niet de details. Dat moeten we dus uh, in het high court gaan zien... als dit kort geding voor de rechter komt. Waarom willen die grenswachters staken? Ja, dat is, heeft te maken met de snoeiharde bezuinigingen van deze regering. Uh, alle ministeries moeten flink korten, soms tot wel 25 van hun budget inleveren. Dat geldt dus ook voor het ministerie van Buitenlandse Zaken... waar ja, bijna 9000 banen op de tocht staan, onder wie dus een aantal grenswachten. Nou, sinds vorig jaar zien we ook al daarvan de effecten. Heathrow bijvoorbeeld, de afgelopen maanden... Hele lange rijen voor de paspoortcontrole. Passagiers die soms wel twee, drie uur moeten wachten. Nou, dat begon een beetje een blamage te worden. Uh, vandaar dat er dus in alle haast... een aantal mensen zijn, kort zijn opgeleid uh, tot grenswachter en op Heathrow ingezet. Alleen voor de duur van de stelen. Uh, alle verloven zijn ingetrokken ook. Dat geeft natuurlijk extra druk uh, op de mensen die nu nog een baan hebben. Maar ook heel veel onvrede. Want die zeggen, ja, zie je wel, we hebben eigenlijk heel veel mensen nodig. Jullie geven onnodig veel druk... En er zijn nog uh, enkele duizenden mensen die hun baan dreigen te verliezen. En daarom staken ze donderdag. Dus in de spelen natuurlijk een ideale gelegenheid om ze even te dreigen met de stakingen? Heel handig. En zij zijn niet de enige. De taxis hadden bijvoorbeeld vorige week een protest. Uh, ja, de, de regering wil kosten wat het kost voorkomen dat die Spelen in, uh, uh, ja, in de problemen komen door dit soort stakingen. Dit is natuurlijk wel een heel handig drukmiddel om een zin te krijgen. Maar ja, de regering die lijkt dus de, de hakken in het zand te zetten... en slaat nu terug met een kort geding. Heeft het al um, uh, gevolgen, die dreiging met een staking... op de, op de aanloop van de Spelen? Nee, nog niet. We hebben uh, gezien uh, uh, op Heathrow bijvoorbeeld... waar de meeste atleten en ook Olympische bezoekers komen... dat het sinds maandag, toen de eerste atleten, vorige week maandag... de eerste atleten binnenkwamen, dat het eigenlijk vrij soepel is verlopen. En dat komt dus ook door die enorme toestroom van extra ambtenaren. 600 ambtenaren die alleen op de Britse lucht even, daar zijn ingezet. Dat gaat nog goed, maar ja, we weten niet precies hoeveel grenswachters die willen gaan staken ook uh, werken op Heathrow. Want dat kan ook bijvoorbeeld zijn in Dover, in verschillende havens... en andere internationale luchthavens. En daar heeft Groot-Brittannië er nog een aantal van. Dus we kunnen nog moeilijk voorspellen wat de impact zal zijn. Als het in Schotland is, ja, dan zal niemand zich echt druk maken. Als het op Heathrow gaat gebeuren, Ja, dan is het een heel ander verhaal. Ja, in ieder geval uh, spant de Britse regering toch een kort geding aan... om die staking uh, te voorkomen. Dankjewel, koorspunt Arjen van Horst in Londen.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 Maarten Segers is nog steeds hier, schrijver van het boek uh, Wij Zijn Arabieren. Je studeerde islamitisch recht in Syrië. woonde daar 2,5 jaar is net. Uh, wat is het? Een halfjaartje terug ongeveer. Of ja, zoiets. Een jaar. Um, je vertelde net uitgebreid over uh, hoe het was daar. Hoe je bent verlinkt, om maar zo te zeggen. Toen werd het land uitgestuurd. Toen werd ontdekt dat je uh, berichten voor de NSC en voor, uh, voor Radio 1. Um, toen zei je in een bijzin: uh, mijn laptop die was heel snel weg. Want als ze die hadden gevonden, dan was ik nog niet jarig. Toen vroeg ik me af, wat, wat denk je dat er zou zijn gebeurd... als ze die laptop wel hadden gevonden? Nou ja, er stonden natuurlijk allemaal foto's op van, uh, van demonstraties. En uh, ja, hoe, hoe, hoe jongeren foto's van de president afscheurden en zo. Ja, dat is natuurlijk allemaal uh, heiligschennis in een dictatuur. Dus uh, het was beter dat ze dat niet vinden. Nee, dat snap ik. Maar wat, wat gebeurt er dan? Als ze het wel zouden vinden? Ja, ze zeggen in de Ruibes Allahu A'lam. God weet het, weet je. Dat wil je ook niet ja. uit, uh, uitvinden. En bovendien stond nee, helemaal nee, manuscript. niet, nee, dat snap ik. Stond helemaal manuscript van, uh, of de helft van manuscript van mijn boek stond erop. Ja, ja als je dat kwijtraakt, dan uh, denk je van, uh, laat mij hier maar niet kijken zitten. Had ja. je dat versleuteld of zo, op een of andere manier? Had je er achter een pas? Nee, hoort. nee, daar ben ik allemaal veel te laks voor. Ja? Ja. ja. Niet onverwogen? <lacht> um, nee, maar je, je gaat er ook niet vanuit dat uh, die Syriërs Nederlands kunnen natuurlijk. Dus uh, ik maar je weet natuurlijk nooit, maar ik weet, ik weet zeker dat mijn telefoon wel is afgeluisterd. Hè, dus. Ja, hoe weet je dat zeker? Nou, ze, weten, ze weten gewoon allemaal dingen die gewoon niet kloppen. En op een gegeven moment hebben ze een vriendin van mij uh, hebben ze opgepakt en ondervraagd met een pistool op tafel: van, uh, wie, is die, uh, wie is die jongen? En dan hadden ze dus gewoon zo'n duimend dik dossier uh, van mij met foto's en. Ze wisten allemaal gewoon precies wanneer ik naar het toilet ging en waar, waar ik mijn koffie dronk. Echt gewoon een dictatuur. Ja. Heel paranoia uh, gevoel krijgen daarvan. Ja, kan me voorstellen, ja. Je hebt dus wel gevonden waar je zocht eigenlijk. Ja, ja ik ging natuurlijk om, uh, om avonturen te beleven. En, en die heb ik gekregen. En ik ben, ben gewoon blij dat alles goed is afgelopen. En, en ik heb alles gekregen wat ik wilde. Ja. Ik heb een boek geschreven, uh, ik heb een vrouw gevonden daar. En, uh, en hem gewoon een hele mooie tijd gehad. Ja, wat is dan, als je terugkijkt, het grootste avontuur dat je daar... Uh, je zegt, ik, ik, ik heb avontuur daar beleefd. Wat heb je dan, dat is het grootste avontuur dat je daar beleeft? Nou, toch, je gaat toch, een, als je zo'n stap uh, maakt... en je zet alles uh, opzij om, om, om daar naartoe te gaan... dan wil je gewoon investeren in je eigen leven. Hè? In je eigen persoonlijkheid. En ik denk gewoon het hele verhaal... Uh, van alles wat gebeurd is en alles wat ik gezien heb. En uh, Ik heb gewoon geleefd. Zoals ik het wil. En dat is voor mij gewoon het belangrijkste. Hoe heeft het je gevormd? Wat heeft het je gegeven? Uh, nou ja, alles heeft het me gegeven. Hoe heeft het me gevormd? Uh, ik denk dat ik nog qua persoon nog steeds dezelfde ben als toen ik ging. Lekker dwars en uh, op zoek naar, uh, naar problemen altijd. <lacht> maar was je niet bang uh, af en toe? Natuurlijk, uh, tu natuurlijk ben je bang. Maar. Uh, als je daar zo in zit, dan begrijp je misschien ook wel dat je het gevoel hebt van nu, uh, nu ben ik erbij en nu leven we in de geschiedenis en dit wil ik gewoon heel graag meemaken. Kijk, ik kan me voorstellen dat als je aan het begin van een, uh, van een hardloopwedstrijd staat, dat je ook de zenuwen je door je kier gielden. Maar het is wel het moment van kick en zeker als je natuurlijk dan wint. En jouw vrienden, of jouw vrouw, kan, die, kan zij nog terug? Heeft zij daar familie? Heeft ze daar afscheid van moeten nemen? Ja, haar vader uh, zit er nog. En het, het leed is op dit moment gewoon heel veel stress. Omdat ze dus bang zijn dat die rebellen ook bij, daar in de wijk komen. Dus ze willen dat hij uh, dat naar Libanon gaat. Maar hij heeft natuurlijk zelf... Uh, <laughs> dit is mijn huis, dat laat ik niet zomaar, uh, verlaat ik niet zomaar als iemand beroept. Dus, uh, maar ik ga nu... Uh, donderdag vlieg ik naar Oostenrijk. En dan gaan we proberen op mijn verblijfsvergunning in Oostenrijk als schoonvader, om, haar, om hem naar Oostenrijk te krijgen... voor een jaar of anderhalf jaar, totdat het weer rustig is. Want ja, ik kan hem dus niet naar Nederland halen... omdat ik <laughs> officieel geen status heb hier. Maar loopt hij uh, en loopt haar, loopt haar familie gevaar... Om, vanwege die link met jou? Nou, dat denk ik dat dat wel mee gaat vallen. Maar, en, en het regime heeft nu ook wel iets anders aan zijn hoofd... dan, uh, dan iemand... Uh, ja, Maak zegens, ja. Dan maar de Zegers ja. die ooit een keer voor de NRC... een paar artikelen heeft geschreven. Dus het moet een hele opstand onderdrukken. Ja. Het gevaar is gewoon dat het geweld en die bombardementen zich verplaatsen naar, naar, naar, naar, naar de wijk waar hij woont. Dus zijn tas met spullen staat klaar in de gang. Dus als het begin, dan is hij natuurlijk uh, weg. En dan zou hij dus naar Libanon gaan. Maar ik wil ook niet dat mijn schoonvader daar in, in zo'n kamp terechtkomt... Hè, waar de, waar, waar, waar de honger geen brood uh, van lusten. Dus dan moet, zou hij daar naar een hotel uh, moeten gaan. Maar ja, dat kan een week, dat kan twee weken. En dan is mijn geld ook op. Dus uh, nu naar Oostenrijk is misschien het beste. En dan blijft hij daar uh, totdat het rustig is. En dan gaat hij weer terug. Ja. Wat doe je nou? Wat ik doe? Ik zit hier nu in deze studio. Goed antwoord. Ja. Maar ik denk dat hij wat anders doet. Wat, wat denk jij? Wat, uh, nee, maar wat je je bent ben ben nu terug. Specifeer je, je, je vraag even. <laughs> je, je studeerde daar. Hè? Je deed islamitisch recht. Nu zit je in Oostenrijk met je vrouw. Daar heb je ook niet voor gekozen. Kun je, heb je daar iets om handen? Ik, ik vertaal nu, wat ik al gezegd heb, ik ben dus nu permanent in Nederland op vakantie, in feite. Dus ik, ik vertaal voor, een, uh, voor een, uh, een spelletjeswebsite, vertaal ik naar het Arabisch. En ik schrijf gewoon met regelmaat nog stukken over Syrië in de kranten. En dat is een beetje hoe ik mijn een leven probeer te houden. Spelletjeswebsite. Ja, ik ja. weet niet of ik reclame nog maak. Nee, <lacht> maar ja. ik bedoel het feit dat het een spelletjeswebsite is. Uh, dat het, is, is uh, het is een voetbalwebsite. Ja, je zoekt echt problemen op. Wat voor probleem kom je hier dan weer tegen? Dat zei je net zelf. Ik blijf lekker problemen opzoeken. Nou, uh, ik, ik ben nu van plan om gewoon even in Nederland te blijven... en even mijn leven op te bouwen. Ik heb een, uh, ik heb een woning gevonden in Transvaal in Den Haag. Dus als ik Arabieren wil zoeken, dan uh, liggen ze daar voor op, op, <laughs> op de hoek. Die liggen daar op de hoek. Nee, maar, wat voor uitdaging heb je nog? Wat, bedoel, er is vast wel iets waarvan je denkt van nou... Nou, ik, ik, hoop, die... ik hoop dat ik in de journalistiek... Dat is me gewoon heel erg goed bevallen. En ik hoop dat ik... Uh, ik, bedoel, ik, ik er zijn maar weinig mensen die vloeiend Arabisch spreken... En, en gewoon goed kunnen schrijven. Dus ik hoop dat er ergens nog een keer een correspondentenpositie uh, voor het operator ligt. En anders uh, graag naar de universiteit, uh, promotieonderzoek. Het is nog van alles mogelijk, dus ja. we gaan gewoon uh, vrolijk ja. verder en meteen ja. Toen je terugkwam in Nederland hè, en dat allemaal in een heel andere wereld had beleefd. en je kwam hier en je hoorde dat we ons hier druk maken over dingen. Je, heb je dan niet een moment van waar maken jullie in vreselijk druk over? Ja, soms, maar ik begrijp ook gewoon heel goed dat, uh, dat Syrië voor heel veel mensen gewoon een ver van, uh, van je bedshow is. Hè? En het is toch een beetje, ah, oh, dat zijn die Arabieren en die schieten altijd met raketten op elkaar. En demonstraties, daar hebben we nu wel genoeg uh, gezien. En dat begrijp ik ook wel. Dus ik probeer gewoon met persoonlijke verhalen nu te vertellen in, in, in de krant, in de NRC van hoe het, hoe het eigenlijk is. En die mensen zijn ook mensen zoals jij en ik. Ja. Die eten misschien geen varkensvlees. Maar ze hebben wel dezelfde de angsten en de gevoelens die wij ook hebben. En ja. dat moeten we toch echt beseffen. Ja, ik, had, ik bedoelde mijn vraag eigenlijk anders. Ik bedoelde eigenlijk jou persoonlijk. Jij kwam hier in Nederland en werd toen geconfronteerd met de Nederlandse dingen. Waar wij ons druk over maken. Had jij toen niet zoiets van, jeetje Nederlanders, waar maken jullie je druk over? Um, niet dat het me stoorde of iets dergelijks. Maar um, als je dan met, met, met vrienden bent en je zit aan de thee. En ze hebben het over de inrichting van een woning. En uh, gewoon Nederlandse problemen. Dan is het natuurlijk even, even schakelen. Hè? Maar wat ik zeg, ik kan me gewoon heel goed indenken. Dat zij denken: van ja, Syrië, dat hoef ik allemaal niet te horen. Ellende. Ik ben meer richting van mijn huis bezig. Ja, en oké, okay, dat, dat is ook helemaal niet erg. Dus ik kan me, ik kan me wel goed schakelen. Ik, heb, ik kan me redelijk gewoon inleven in de in, in, in belevingswereld hier. Ja. En we, we liggen er nu tussenin. Dus thuis is het gewoon heel veel stress. En met name met mijn vrouw is het natuurlijk. Uh, Heel erg ongerust over het lot van haar vader, maar uh, het is wel Olympische Spelen. Ja, ja precies. Olympische Die gaan gewoon Spelen. door. Die worden niet uh, gecanceld door, uh, door een bommaanslag in Syrië. Ja. Nee, klopt. Uh, ja, we zijn langzaam aan het afronden. Uh, uh, Helma, uh, Neperis, uh, de Olympische Spelen zijn al genoemd. Uh, hoe gaat het met het Nederlandse roeien? Wordt dat wat daar? Ik uh, denk dat de dames acht grote kansen heeft op een uh, medaille. En uh, de tweede ploeg is de mannen acht. Maar de meest stabiele is, denk ik, de dames acht. De mannen acht zou opeens uh, zomaar kunnen. Dat zijn duidelijk de twee favoriete ploegen waarop alles is geconstateerd. Ik uh, hoop dat daar tenminste één medaille valt. Zeker zijn natuurlijk voor de dames acht. Maar het zou ook mooi zijn. Het uh, is toch mijn eigen nummer altijd geweest. Maar de mannen acht zou kunnen. Ze zijn net van boot gewisseld. Dus wie weet dat dat net weer dat stukje zelfvertrouwen uh, geeft. Maar, uh, ja. En als die roeien, dan worden alle crisisoverleggen over de euro even. Zij geschoven. tijdens de finales van de dames en de heren 8 moet maar geen debat plaatsvinden over de euro. Oh, je gaat er niet heen begrijp ik. Ik ga alleen maar uh, tv uh, kijken. Oh, oh. Ik zal mij beheersen. Tenzij ik echt denk de dames acht gaat goud winnen, dan weet ik het nog niet. <laughs> Dankjewel je dat je hier was in ieder geval. Uh, Maarten jij ook bedankt. Uh, Carol uh, jij hebt nog een klein klusje. De Radio in Sportzomer Top 5. Ja, deze zomer kiezen we de mooiste sportfragmenten in onze top 5. En elke dag uh, wordt hier weer wat mooier natuurlijk. Gisteren koos Barbara Barend het goud van de mannen Esther Vetterploeg in Helsinki als haar sportfragment. En daardoor klinkt de top 5 nu als volgt. Fragment.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 Och, ach, ach, wat een feest. <laughs> Hij kust het gras. Vederer, de grote kampioen. En fragment. 5. Nu wordt het een belangrijk moment, want nu komen ze de bocht uit. Maar Nederland zit er goed bij. Nederland zit er uitstekend bij. Dan gaan we kijken naar de laatste 100 meter. En Nederland ligt zelfs op kop. Nederland ligt op kop. En Nederland gaat misschien wel winnen. Nederland gaat winnen. Nederland wint goud. Ongelooflijk. Nederland wint goud op de 4 keer 100 meter bij de mannen. Nederland wint goud. Een fantastisch Nederlands record. 38-34. Ja, dat was op de EK, hè? dat we niet, de EK. nu, nu ja. al denken dat, het, uh, dat de Spelen begonnen zijn. Uh, Carol, er uh, mag, mag wat bij, maar er moet eerst wat uit. Ja, ja, ik moest even nadenken. Ik heb uiteindelijk uh, Ballotelli, haal ik eruit. Ook Waarom? Om, ja, het was een mooi doelpunt. Maar ja, om nou te zeggen dat dat een top 5 is. zeker Ik vond die laatste een hele goede toevoeging. zelfs eigenlijk ja. nog dat ze misschien daardoor ook naar de Olympische Spelen mochten. Hè? Want die hadden zich eigenlijk ja. niet gekwalificeerd. Ja. Dus uh, en ik, ik, ja, voetbal is nu al voorbij. En straks hopelijk gaan alle momenten eruit. We worden alleen maar gouden medailles. Maar Balotelli eruit. En um, in heb ik gekozen voor uh, het team van Sky. Wat uh, ja, overweldigend heeft gepresteerd tijdens de Tour. Hij wint hem met de groot verschil van Christopher Froome. Hier komt hij over de streep. Ja, daar gaat de vuist omhoog. Bradley Wiggins wint de tijdrit. 1 minuut en 16 seconden sneller dan Christopher Froome. Hij wint niet alleen de tijdrit, hij wint ook de Tour de France. Morgen wacht hij aan de champagne. En de etappe naar de Champs-Élysées. Ja, de zegen van, uh, van Wiggins in de tijdrit staat symbool voor uh, het ploegwerk uh, dat Sky heeft verricht in de Tour. Uh, veel etappeoverwinningen en veel truiën ook uh, hebben de jongens bij elkaar gefietst. En, ja, eigenlijk allemaal opgericht om, uh, om ook de Britse wielrenners te laten schitteren op de Spelen hè, straks. Ja, dat, dat hebben ze denk ik ook wel verdiend. Maar ja, ik hoop niet dat ze te vroeg hebben gepiekt. Uh, aan de andere kant we hebben we ook een aantal mooie kandidaten vanuit Nederland. Dus ik uh, ben natuurlijk wel een beetje voor Nederland. Maar uh, nee, het, het klinkt als een goede opbouw. Ja, oké. Okay. Nou, uh, bedankt voor de toevoeging. De top 5 heeft weer een uh, andere gedaante aangenomen. Morgen gaan we ermee verder. Col, bedankt voor je bijdrage. Veel plezier op de Spelen in Londen. Jullie ook? Goed, Juri Zubadinsky is uh, aangeschoven voor de NOS-headlines. Syrische troepen hebben volgens leden van de oppositie... ongeveer 30 mensen gedood... die in Hama een moskee binnengingen voor het avondgebed. Volgens activisten waren de schutters militairen... die een wegafzetting bewaakten... samen met een militie die trouw is aan president Assad. Volgens een activist staken militairen de weg over naar de moskee... en schoten ze daar in het wilde weg... met automatische geweren op moskeegangers.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 De branden ontstonden vermoedelijk doordat iemand een sigarettenpeuk in een droge berm had gegooid. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Vrijdagavond dan worden de Olympische Spelen officieel geopend. Maar voor die tijd wordt er al volop Olympisch gesport. Morgen het voetbal bijvoorbeeld. En we bellen zo met de Nederlandse handboogschutter... die vrijdagochtend al in actie komt. Eerst de Ghanese vicepresident John Dramani Mahama. Die is een half uur uh, geleden beëdigd als opvolger... van president John Atta Mills. Die overleed eerder vandaag op 68-jarige leeftijd. Waaraan hij is overleden, is nog niet bekendgemaakt. Vertelt correspondent Pauline Baks. Dat, heeft, dat hebben zijn medewerkers nog niet gezegd. Hij is overleden aan een ziekte. En het vermoeden is dat het kanker is, omdat hij daar al eerder aan heeft geleden. Want was al bekend dat hij ziek was? Nou, er waren heel veel geruchten in juni al. In juni ging het gerucht dat hij was overleden. Dat was niet waar. Maar vorige maand is hij ineens naar Amerika gegaan voor een medische check-up. En toen werd er ook al...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 door En en uh, James, and I just wanna make love to you. Moet je voorstellen? vrijdagmorgen vliegen wij naar Londen. Dan klopt. is er dan gewoon alle Nederlander actief. Op de Spelen. Dat moet uh, handboogschutter Rick van der Ven zijn. Ja. Hebben we Madeleine? Ja. Rick, goedenavond. Ja, goedenavond. Dat klopt, hè? Vrijdagmorgen ja. 9 uur moet jij al aan de bak. Ja, dan zijn wij al bezig. Ja. Dus, uh, kan je er al iets... Waar ben je nu eigenlijk? Uh, ik ben in het Olympiado. Oh, Kijk eens uit het raam en zeg eens wat je ziet. Ja, uh, nou, ik, ik zit, zit nou even buiten, buiten mijn kamer, dus ik zie op dit moment gewoon uh, ons, het, het Nederlands gebouw eigenlijk gewoon. En hoe ziet dat eruit? Uh, ja, gewoon een, een flesgebouw met uh, ja, de balkons en uh, versierde oranje glas en zo. Dus, uh, ja, dat wel. Je kunt wel zien dat het Nederlands is. Ja, want het lijkt allemaal op elkaar, maar je weet wel waar je woont, laat ik het zo zeggen. Je kan het, het is wat herkennen. Ja, het is niet te missen. Nee, nee. Ben je alleen? Of zijn er ook al andere Nederlandse uh, sporters binnengekomen? Nee, er, er zijn al meerdere sporten aanwezig. mensen daar vandaag komen en schermen. En er zijn al een paar van de atletiek zijn er al. En wielrennen. Dus er zijn er al een aantal aanwezig. Ja, en met wie deel jij je appartement? Uh, met een paar uh, coaches en begeleiders uh, deel ik het op mijn appartement op dit moment. Ja, oké. Okay. Dus jullie, ja, sommige sporters moeten appartementen met elkaar delen. Ook al hebben ze niet dezelfde sport, daarom vraag ik het. Maar jij zit dus gewoon met gelijkgezinde... Uh, van de handboog sport bij elkaar begrijp ik. Ja. Ja. Geen keer. Jij moet al beginnen voordat de Spelen officieel zijn begonnen. Moet jij al sporten? Ja, dat klopt. Wij beginnen al voor de opening, ja, want die is pas later op de dag. Ik vind het wel een beroerde planning hoor. Ja, dus, dus, het is een beetje raar, maar uh, ja, het is niet aan mij om die planning te maken. Dus... Waarom nee. is dat? Uh, ja, ik, ik heb eigenlijk geen idee. Maar he, he, doen jullie er zo lang over? Nee, wij doen er niet zo heel lang over. Maar ja, het stond eerst in het originele programma, daarna. Maar toen is het in één keer weer naar voren getrokken. Maar daar hebben we maar mee te leven. Ja. Kan het ook zijn dat je al uitgeschakeld bent voordat de spelers zijn begonnen, officieel? Nee, dat kan niet. Dit is puur gewoon. Uh, de, vrijdag is puur de dag om te bepalen wie er één is en wie, de, uh, wie tot met 64 wordt. En dan gaan we een paar dagen later gaan we verder met eliminatierondes. Ah, het is gewoon op welke plek je moet beginnen en tegen wie je moet beginnen. Daar komt het eigenlijk op neer. Ja, daar is het. Is dat nog ja. belangrijk? Uh, ja, eigenlijk wel. Het is dus, uh, ja, eigenlijk wel zo belangrijk om zo goed mogelijk te renken, zodat je gewoon in de eerste rondes tegen de, om het zo maar te zeggen, wat makkelijker tegenstanders te uit te komen. Oké, okay, dus er komt zeg maar een lijst en dan speelt de nummer 1 tegen de nummer laatste telkens? Ja. Oké. Okay. Ga je wel naar de openingsceremonie? Uh, waarschijnlijk gaan we er wel naartoe, ja. Ja, want hoe laat ben je klaar vrijdag? Uh, ja, tussen is uh, 11 en 12 ongeveer. Ja, ja, en dan terug naar het Olympisch dorp. En dan, uh, hoe gaat dat dan? Worden jullie dan opgehaald? Ben je er al over geïnformeerd of hoe gaat dat? Uh, ja, dat weet ik nog niet. Uh, dat, dat hoor ik uh, in komend deze dagen, hoor ik dat, dat het allemaal in elkaar zit. Hm. Ja, je bent uh, 21, uh, de eerste keer op de Spelen. Uh, we horen hier van mensen dat de eerste keer als je op de Spelen komt... dan maakt dat echt enorm veel indruk op, uh, op, op jou als sporter. Is dat bij jou ook zo? Ja, als je gewoon binnenkomt, dan um, valt het eigenlijk pas op hoe groot het eigenlijk allemaal opgezet is... vergeleken met andere toernooien en zo. Dus dat uh, laat wel een indruk achter he. Ja, wat is de grootste indruk die je, die je kreeg, beschrijft hij eens? Uh, ja, toch wel de, de, de grootheid van het Olympisch dorp eigenlijk. Het is dus echt gewoon, ja, zoals zegt, eigenlijk al een dorp op zich. Ja, hoe groot? Is dat dan gewoon een, ja, echt zoals wij in Nederland ook een dorp kennen, dat is daar ook? Ja, zo ongeveer zou ik het wel beschrijven, ja. Ja. ja heb je er al doorheen gelopen? Ja, we zijn er vandaag wel even verschillende routes van het eten terug naar ons, ons appartement teruggelopen. Dus dan zie je wel uh, al een aardig deel van het uh, dorp. Waar kon je uit kiezen om te eten? Uh, ja, je kunt eigenlijk het alle, alle winststreken wel even wat te eten vinden hier. Zeg, en, en hoe ben jij voorbereid op de Spelen? Is er iemand die jou heeft gekozen heeft en begeleid en die zegt, nou dit moet je wel doen en dat moet je niet doen in Londen? Ja, gewoon samen met de coach Wietse dus gewoon uh, draaien, we gewoon dezelfde programma's. Eigenlijk van altijd, Alten. Uh, ja, eigenlijk al, altijd dezelfde programma's. Gewoon voor werelddigs en WK's uh, draaien we gewoon dezelfde programma's, dus nu ook. Maar niet specifiek iets voor, iets voor de Spelen. Nee. Oké. Okay. Nou, coole kikkers zijn jullie. Heb jij, uh, heb jij een droom, uh, een, een medailledroom? Uh, ja, je, je wil natuurlijk altijd winnen, maar uh, ja, dat is nu niet anders. Ja. Ja, is het reëel om te denken dat je misschien een medaille pakt? Uh, ja, alles is mogelijk, maar ja, ik ga er op dit moment niet van uit. Maar uh, ja, we zien wel wat het wordt. Ja, nou wat, waar ga je voor? Uh, ja, top 8. Dat uh, is op dit moment eigenlijk wel mijn doel. Top 8, dat zou mooi zijn. Ja. Nou, we wensen je heel erg veel succes. Um, eerst dus vrijdag en dan moet het uh, maandag geloof ik gaan gebeuren, hè? Ja. Volgende week maandag. Oké, okay, we houden je niet langer op. Lekker op tijd naar bed, lekker ontspannen en all the best. Ja, bedankt. Succes. Dat wel. Dankjewel. wel. Dank je wel. Handboogschutter Rick van der Ven. <mogs> Noi sei que não le damos o Candangimbi convocado, ele come muito. Noi sei que não le damos. Oh. Ai, Cambora nos chora só. I sou vale quem tem, Ambosta a sofrer. Ai, Cambora nos chora só. I sou vale quem tem, Ambosta a sofrer. É no moseki com muito barulho. Camboa vira lixo no meio do entulho. É no museu aqui com muito barulho. Camboa vira lixo no meio do entulho. Hum. Ai, Camboa não chora só, Gobi. Só mal vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Ai, Camboa não chora só, Gobi. Só mal vale quem tem, Camboa, estás a sofrer. Mal quem t'en, Kamua a sofrer. Ai Kamba não chora só. Sou mal quem tem, Kamua estás a sofrer, passante na rua, até que dare na perseguição, Kamba vei-lhe salvare, passante na rua, até que dare, na perseguição, Kambua e veio-lhe salvarei. Chora só, gobies. Só vale quem tem, cambos sta a sofrer. Ai, cambos, chora só, gobies. Só vale quem tem, cambos sta a sofrer. O cão do quem, muito mimado, e come bem. Olha, é bem tratado. Hum, o cão de quem, muito mimado, e come bem. É bem tratado. Hum, hum. Ai, cambuano não chora, só o Gobi Só quem tem, Camboa, estás a sofrer Ai, Camboa, não chora, sou o Gobi Só vale quem tem, Camboa, estás a sofrer Perto daí, Camboa sovado Rouba o piteu, foi apanhado Perto daí, Camboa sovado Roupa, piteu, aí foi apanhado. Ai, camoa, nu chora sol, só Gopi. Sovale só quem tem, camoastas a sofrer. Ai, camoa, nu chora sol, só Gopi. Sovale só quem tem, camoastas a sofrer. Patrão Basó, os cães encontrados Naquela rusga. No peiro zangato, patrão Basó. Kan ze na Ai, zo, za, zo, en ja, want het is uh, zomer in Nederland en uh, daar uh, ruim omheen. Uh, heel veel mensen zijn daar natuurlijk blij mee. Niet in de laatste plaats de eigenaren van de strandpaviljoens... Stefan Stokkemans, goedenavond. Goedenavond. Commercieel directeur van Breakers Beach House in Noordwijk. Dat is ja, uh, Noordwijk. voor de mensen die willen weten waar het exact is. Achter uh, Hotel Huis Ter Duin, hè? Ja, dat valt inderdaad. Uh, u, heeft, uh, ja, u heeft waarschijnlijk uh, weken zo goed als uh, alleen over het strand kunnen lopen... Met, ja, we zijn, met de jas aan, maar nu is het anders, mag ik aannemen. We zijn van de zuidwesten naar de Zembroek. <laughs> hoe was het de afgelopen dagen? Ja, we hebben nu voor de derde op een volgende dag een uh, schitterende zonsondergang gehad. Met een uh, spiegelgeladde zee. Uh, Mensen lekker aan het genieten zijn. En, uh, het is lekker vol inmiddels in Noordwijk. Ja, hoe vol? Nou, de stranden waren vandaag uh, echt afgeladen. Uh, Breaks Beach House was... Uh, wel lunch, diner, eh, alles als vol terrassen, binnen. Mensen zijn lekker aan het genieten van het mooie weer. Nou, als het nou zo'n slechte zomer... Hè, die dan nu eigenlijk een, een klein beetje op stoom begint te komen... zo'n slechte zomer, kan die nou uw hele jaar verpesten? Nou, het intree hoorde ook met het voorseizoen. We zijn de afgelopen jaren erg verwend geweest met een schitterend voorseizoen. Dat hebben we eigenlijk dit jaar niet gehad als uh, ja, Als je dan ook nog een keer een hele slechte zomer erachteraan komt... dan, dan heb je gewoon ronduit een slecht jaar. En dan is het wel heel fijn als je eigenlijk nu uh, eind juli dan toch uh, datgene krijgt waar je toch al een tijdje op zit te wachten. Ja, maar wat is, wat is een slecht jaar? Hoe moet ik dat inschatten? Hoe, hoeveel slechte zomers kan je hebben, laat maar zeggen, achter elkaar? Nou, we hebben in Noordwijk wel het voordeel dat wij uh, sinds afgelopen drie jaar uh, al uh, permanente strandpaviljoens. Dus wij zitten helemaal afhankelijk van de periode van april tot en met september. Het hele jaar door kun je in Noordwijk lekker naar de strandpaviljoens. Maar als ik kijk naar de tijd daarvoor, ja, dan de meeste collega's van ons, uh, als je er toch twee eigenlijk drie achter elkaar had, dan werd het wel heel vervelend. Ja. Hoe moeilijk is het trouwens om te anticiperen op dat weer? Qua inkoop bijvoorbeeld, dat lijkt me best wel moeilijk. Ja, dat is met tijd te weinig een uitdaging. En uh, ja, je, je, je hebt wel wat ervaring, We Kijk, we hebben gelukkig ook wel leveranciers... op het moment dat je inderdaad het goede weersverwachting komt... niet alleen de gasten gaan massaal bellen voor de tafeltjes... ook wij kunnen inderdaad gewoon wel 24 uur van tevoren... nog steeds onze leveranciers inschakelen... En wat dat betreft uh, is de mooie samenwerking. Maar het is wel een uitdaging. En uh, soms moet je het toch wel als gerechten uh, van elkaar te halen... omdat we er echt niet meer zijn. Maar ja, dat, uh, dat zijn de luxe zorgen, zeggen we wel maar. Ja. En heb je ook, dan heb je ook nog die weermannen en weervrouwen... die iets voorspeld hebben. En dan blijkt het uh, aan het strand eigenlijk... hartstikke mee te vallen met het slechte weer. Ja, dat klopt. Dat is wel een zorg. En ik moet zeggen, in België hebben ze dat beter geregeld. Wij hebben ze gewoon een kustweerbericht... wat keurig op de nationale zenders genoemd wordt. En uh, ik zou inderdaad uh, Meteo en KNMieter wel willen aanraden wat ze gaan doen. Want dat scheelt ons als ondernemers echt verschrikkelijk veel geld. Ik denk dat ze er uiteindelijk, als je naar de popplaatsen kijkt, uh, nou ja goed, met name als ze slecht weer voorspellen, 9 de 10 keer ze het prima weer. Ja, heb je dat van de week, uh, of de week daarvoor, toen het in het binnenland zo slecht weer was, heb je dat ook meegemaakt? Absoluut. We hebben, we hebben weekenden gehad dat men klaagde, uh, en dan praat je eigenlijk... Als je naar de kustlijn kijkt, zeg maar vijf kilometer landinwaarts. Dat het bijvoorbeeld in Leiden of in Amsterdam met bakken de hemel uitkwam. En dat het gewoon in Noordwijk heerlijk strandweer was. Het was natuurlijk die 30 graden en, en stralend blauw. Ik kon gewoon lekker, eindelijk gewoon in een korte broek, in polootje, lekker achter het glas genieten van een, van een mooie glas wijn. In mijn korte broek achter het glas. Ja, kijk, dat, de wind is natuurlijk altijd. Dat is het mooie van Nederland. Als je lekker achter het glas zit. Ja. En als het zonnetje schijnt, dan is het prima toevoegd. Nou, um, um, um, uh, meneer Stokkemans, ik wil morgen wel even naar het strand. Maar ik wil niet in die drukte. Hoe laat moet ik ongeveer aankomen? Uh, ik nou echt vroeg? Nou, om optimaal te genieten is het natuurlijk het lekkerste als je rond een uur of elf aankomt. En dat betreft doen we denk ik in Noordwijk. Want toch net iets beter in de andere kustplaatsen. Want er rijdt een Noordwijk strandpendel gratis voor de beste. Dus je parkeert lekker in de rand van het dorp. En je wordt in een mooie luxe toerencar lekker aan het stroom gebracht. En dan is lekker je plekje zoeken. Ja, en hoe laat moet hij dan weer weg? Ja, wat ons betreft blijft hij we weer niet geslapen. Want we hebben heel veel hotels van nooit tijd. Ja, ja, ik ja, moet die ja, weer op tijd zijn. Ja, we willen ja. we gewoon weer sportzomer morgen. Ja, we moeten werken. Gaat er niet ja, worden. Ja, dat klopt. Ja, als u dan zegt, ik wil op tijd weg en ik moet op tijd voor de sportzomer zou ik lekker zo rond een uur of acht weer... Uh... Ja. In ieder geval richting 7 uur, richting die samen de meeste gasten, half negen. Ja, het is duidelijk. Robert, die presenteert morgenavond uh, alleen, alleen deken, in ieder geval. Ja, ja, ja. Meneer Stokkermans, uh, bedankt ja. en nog een paar mooie dagen toegewenst in ieder geval. Heel veel plezier in Londen. Oké, okay, ja, dankjewel. Tot ziens. Dankjewel, tot ziens. Tijd voor tijd. De ja, vraag van vandaag de ronde van, van Wallonië. Ja, bijna een koor. Wat is de achterstand op de ritwinnaar van de laatste etappe? Van de la nee, nog een keer opnieuw. Wat is de achterstand op de ritwinnaar van de laatste in de etappe? Nou, het was 4 minuten en 4 seconden. Onze luisteraar Alexander Lumen zat er het dichtst bij. Hij voorspelde 3 minuten 58, dat schat er dus maar 6 seconden naast. Van harte, Alexander, geniet van het sieraad voor het leven dat jouw <laughs> kant op komt. Dat is natuurlijk het exclusieve tijd-voor-tijd tijd horloge. Ja, dan de presentatoren. Daar is Deborah Bleckenhorst, de dagwinnaar. Zij voorspelde 1 minuut en 48 seconden. Zal er even naast. Ik kan nagaan hoeveel de anderen ernaast zaten. Kerstverse vraag gaat al over de Olympische Spelen. Want morgen wordt er al gesport. Dan begint het Olympisch voetbaltoernooi. De openingswedstrijd is Engeland-Nieuw-Zeeland. In welke minuut van die wedstrijd wordt het eerste doelpunt gemaakt? Welke minuut wordt het eerste doelpunt gemaakt? Blijft het 0-0? Dan geldt als juiste uitkomst minuut 0. Meedoen en teruglezen kan tot vijf uur morgenmiddag, uiteraard weer via onze site radio 1.nl? .no. Ja, nou in Londen druppelen de sporters dus binnen. In het Olympisch dorp wordt het drukker en drukker, maar gesport wordt er nog niet. Maar wat gebeurde er op Radio 1 Zomer vandaag? Dan wel. Olympic Village Media Tour. Maar om naar binnen te komen is nog bepaald niet makkelijk. Het is gebeurd na de halve finale tussen Cuba en Team Zee in Haarlem. We weten niet of hij in de bus gestapt is naar het hotel. Of hij in het hotel geweest is, of dat ze hem pas s morgens, zondagmorgen, bij het ontbijt misten. Hij moet eerst zien Nederland uit te komen. Hij heeft ook geen geld bij zich. Misschien had hij nog wat geld wat hij verdiend heeft met het verkopen van sigaren. Dat doen ze nog steeds. Dus er zit hier een organisatie achter die hem helpt om over de grens te komen. En verder naar Amerika te gaan. En dan wordt het daar allemaal geregeld verder.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 Ja, ik dacht finale. We hebben hem niet finale gespeeld. Nee, we ik heb een bronzen medaille gehaald, maar uiteindelijk heb ik wel goud in de kast liggen. Ja, Tot. zo was het. Ja. ja, dan moet je gaan trouwen met iemand die wel goud haalt, en dan <lacht> heb je zou je ze allebei winnen. <lacht> het ja. ja. klinkt heel raar, maar uh, ik kan eigenlijk in uh, ja, doorgaans leven voel ik alleen een stijve rug. Te zijn uh, eigenlijk niet, niet zozeer de, de, de hernia waar ik de meeste last van heb, maar de ischias, of de ischias. Ischias. Ja, dat was Kenny van Hummel. Kenny van Hummel, ja. ja Hummel zit de scheid aan, zei Ja, ja, ja. ja. Pieter van der Wielen, goedenavond. Ja, we gaan het uh, straks in het oog hebben over... Nee, de... dat, hallo, hallo. Ik heb ik al een vraag gesteld. Nee, maar nee. ik dacht dat jullie dat al zo vlekkeloos oppakten van nee. uh, Pieter van der Wielen... en dat jij dan meteen zo nee. doorging of, of even Pieter, een praatje wat, maken. Uh, wat, hoe... wat doe je zo meteen net het oog? Oh, goede vraag. Um, de Noordelijke Kaukasus gaat flink investeren um, in toerisme. We gaan het hebben over de Noordelijke Kaukasus als trekpleister... met Arjen Erkel, die daar twintig maanden uh, ontvoerd heeft gezeten... en desalniettemin ook goede herinneringen aan dat... Uh, het is dat de, het heeft. de omgeving hè? ja en Ossetië, dat soort landen. Ja. En we gaan het hebben over de rol van de Koerden in het Syrisch conflict. Want we zagen vandaag dat filmpje van... Uh, ja het leek nu op de avondvierdaagse... maar van, van uh, jonge strijders, uh, jonge Koerden... die aan het trainen zijn om straks mocht Assad vallen, uh, Syrië binnen te trekken... en daar de orde te herstellen. Dus dat is een uh, goed onderwerp. En we gaan het hebben over Eddie Vedder, de, de zanger van Pearl Jam... want die treedt morgen op in Amsterdam. En we hebben twee ontzettend fanatieke fans... Leon Verdonschot en Rob Bouwmans, allebei schrijver ook. En uh, die volgen hem door heel Europa. Dan krijgen we ook een plaatje voor Pearl Jam in het oog? Ja. Oh, echt waar? Ja. Oké. Okay. Ik zeg nog niet welke, want het moet ook iets een verrassing blijven. Natuurlijk. Ik heb het gevoel dat er een soort revolutie gaande is in het oog. Ik hoor allemaal platen die... Uh, en cd's vooral ook. Uh, en, cd's? En computerbestanden <laughs> vooral ook. <laughs> die, die, die, gewoon, uh, die je twee jaar geleden gewoon niet in het oog zou horen. We, we gaan al 30 jaar met, met de tijd mee. Of 36 jaar, wat is het inmiddels? Zoiets. Nee, dus er ja. is geen kentering in de muziekkeuze gekomen de afgelopen nou, paar jaar. Nou, ik vergeleek de, de Amazing Stroopwafels. Die, die heb ik nog meegemaakt. Dat, dat, die nou, zijn ja. verdwenen. Ja. Dat oh, is dus echt dat voorbij. Nou, dus er is dus wel wat veranderd. Maar gestaag, zo uh, hoort bij het, het ogen. Ja, zo hoort ja. het. Dat dus vind ik ook. Vind ik ook. Okay. Nou, we in ieder geval Pearl Jam, daar blijf ik even voor op. Er helemaal niks over te spelen. Ja, we gaan het ook nog hebben over de, de gedroste Cubaanse honkballer. Diaf, die Af, die er vandoor is gegaan. Die gaat nu in Amerika honkballen. Oh. Dat doen we om 25 minuten. Hij gaat raad, geld verdienen okay. in Amerika, klopt. Ja. En, nou, uh, ja, dat zometeen na 11. Uh, morgen om 10 uur begint de sportsronde weer. Ja. Felix, en Willemijn. En Willemijn. En wij zijn er morgenavond weer. Goedenavond.